4 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2223 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. Het zijn er bijna 400 meer dan gisteren. Ook het aantal ziekenhuisopnames loopt op. Er zijn 27 opnames geweest de afgelopen 24 uur. Twee mensen zijn overleden. Morgen ontvangt premier Rutte een groep ouderen... om te horen hoe zij aankijken tegen de bestrijding van de pandemie... Het is de eerste keer dat Rutte praat met ouderen over de coronacrisis. Burgemeester Schuiling van Groningen wil dat studenten in de stad zich beter aan de coronamaatregelen gaan houden. In een brief vraagt hij studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanse Hogeschool om de opmars samen te stoppen. Hij wijst erop dat het aantal coronagevallen stijgt in de stad en dat studenten goed zijn voor zeker de helft van de besmettingen. In de brief vraagt hij waarom ze de anderhalve meter afstand niet in acht nemen... En ze, op drukke, en ze op de drukke plekken komen. Feyenoord snapt de frustratie van premier Rutte... die vanochtend zei dat voetbalsupporters hun bek moeten houden in stadions. Maar de club zegt dat het op veel plekken in het stadion goed ging... door de inzet van zo'n 400 stewards en andere maatregelen. Feyenoord erkent dat er op meerdere momenten gezongen, gejuicht en gefloten is door supporters... Ook werd niet door alle bezoekers consequente anderhalve meter afstand in acht genomen, ondanks dringende verzoeken daartoe. Schreeuwen, juichen en zingen in stadions is vanwege corona verboden. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen gevonden dat Iran achter de aanval op een Iraanse man in Leeuwarden zit. De verdachte lijkt een persoonlijk motief te hebben. In juni werd een 64-jarige Iraanse activist bij het treinstation van Leeuwarden in zijn auto neergestoken. Hij raakte daarbij zwaar gewond. De broer van het slachtoffer zei dat hij vanwege zijn activisme... op de dodenlijst van de Iraanse geheime dienst stond. Het weer volop zon vandaag. Het is 20 tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 In de jaren 80 werd uitgebracht, werd het een bescheiden hit. En dan net even in een andere uitvoering dan ik vandaag draaide. Want dit was echt de originele uitvoering. En in dan de single uitvoering die dan een hit werd, zat ook een soort van rap. Dat ze daar aan het straatvoetballen waren, de boys daar in Zuid-Afrika. En er werd er ook in deze single gerapt. Je hoorde Yuk Masekela, Zuid-Afrikaanse muziek. Zo aan het begin van uur drie. En we gaan meteen overschakelen naar Duintjesveld. Want daar is voor ons vanmiddag weer Joop van Es. Nogmaals, goedemiddag Joop. Edo, of SV Salford, Edo. Ja, nog steeds 1-0. En uh, uh, yeah, Edo probeert dan alles nog aan te doen. En Salford heeft twee hele mooie kansen gehad. Echt een hele mooie kansen. Eentje die was opgelegd. Dat hij er nog naast ging. Dus opzonder. En net uh, zojuist uh, Ryan Lammers die uh, probeerde de keeper te vervallen. Dat ging niet goed. Die kon de bal wegwerken. En dus zo blijft het nog steeds 1-0. En hier ligt nu uh, Nijsje Kerstin te kermes. Een meestertje op team bij mij vandaan. En ik ben niet of de of dat het in de gaten heeft. Ja, daar komt hij aan. Uh, want er zal een bestuurbehandeling moeten komen, denk ik. Oh, hij heeft kramp. Ja, dat kan gebeuren in de eerste wedstrijd uiteraard. En dan gebeurt het wel meer dat je dan kramp krijgt. Schiet er dan in. En uh, dan moet je toch echt wel geholpen worden. Want zonder dan werkt het echt niet. Goed, en, uh, nummer twee van uh, Edo, Danny hij die heeft me geholpen en dan staat hij weer op en kan waarschijnlijk weer verder gaan. Bannen is ondertussen uh, voor Edo en dit weer, dat gaat er gebeuren. Ik zie nog geen klaar idee. Oh, er wordt al afgewisseld. Oké. Okay. Uh, maar niet of twee bij uh, Edo, twee nieuwe spelers komen erin. winnen. Stamford is klaar met wisselen. Philip uh, van der Linde is erbij gekomen. Uh, de Ryan Lammers is erbij gekomen. Uh, even kijken, was die uh, dan over weer? Nou ja, ik, ik weet het niet eens Maar goed, uh, ook Stamford heeft dus drie keer gewisseld. Bal ligt op de vijf meesterlijn voor Daan Kerkman om weer in het spel te brengen. Dan komt hij aan. Verre bal, tegen de wind in. En dan gaat iedereen onderdoor. Dus, dus is de bal voor Edo. Maar het paas, Lammers. Dat is Fries. Volgende keer Lammers. Aan de zijkant nu. Lammers, die, die loopt te kijken. Er, er loopt niemand vrij, dus hij kan die bal niet kwijt. Hij moet helemaal terug naar Uitzenberg. En die speelt daar. Uh, even kijken. Michielsen in. Michielsen, die... Nee, Lammers, Lammers is snel. Is heel snel. En probeert probeert wel... Ja, nee, die bal over de achterlijn lopen. Maar dit is een hele snelle, een goede beweging van Lammers. Om het man te passeren. Die bal kreeg net geen tikkie genoeg mee. En eh, dus de kans was voorbij. Nu mag de doelman van Edo de bal weer in het spel gaan brengen. Van de 5 meter dan komt hij aan. En hij voor het antwoord. Naar Nee, dat nee, nou, dit, dit, dit het helemaal nergens op. De bal is alweer weg, hier staan we weer Edo. Goed, uh, Rob, we spelen de 80e minuut. 81e minuut. Er stand het nog steeds 1-0. En laten we hopen dat het nog eentje neergaat als 1-0 vind ik wel heel erg wagen. En uh, dat was Jelp van eerst vanaf Duintjesveld. Straks meer en dan gaan we naar Albert Jan Plaatje draaien. MFSP, zo heet de groep. You know...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 Toen ik deze plaat uh, zojuist uh, bijna acht minuten geleden instartte, albert Jans. Zo. Een echte Albert-Jan plaat. Klopt het een beetje of niet? Ja, dat klopt. Ja, hè, ja, ja, je, je hebt lekker die koptelefoon uh, wat harder gezet waarschijnlijk. Kost een procent, cent, maar dan heb je ook goed geluid. <laughs> nou, dat bedoel ik, ja. <laughs> Hebben we goed geregeld, hè, we hebben toch? Goed, ja, nou, dat, dacht geregeld. Ook, dat dacht ik ook. Yo, let's clean up the ghetto. Ja, we gaan uh, voor de uh, laatste keer vandaag schakelen met uh, Joop van Nis daar op Duitsersveld. Want uh, hoeveel minuten hebben we nog te spelen, Joop? Officieel staat het nu op 89 minuten. Maar ja, er is, er is wel eventjes gestopt voor een paar bestuurhandelingen, maar dat is maar kort geweest. Dus ik heb geen idee eigenlijk. Maar het was, uh, Sam was heel dicht bij die 2-0. Uh, het was uh, Salim Fertney, Otman doet Die kon zijn laatste man uh, passeren. Schiet een snoei hard, Raakte de paal. Zo doodzonde. zonder, stond alleen voor de keeper. Het is gewoon echt heel erg maar dat dat gewoon 2-0 moeten zijn. Het is het niet geworden, maar we staat nog steeds 1-0, soms we staan staat nog steeds voor. En ja, Edo die valt met de moed en wanhoop, vallen ze aan. Uh, stel het pakken, dat ze dingen allemaal, weet je wel. Allemaal als ze haast hebben. En, uh, met met 80-40, ja, het schiet al aardig in top. Uh, toch is Edo in aanval. Over de, soms sommigen zien de rechterkant van het veld. Kan, kan, kan de Vries het overnemen. De Vries. Goed gedaan, prima gewerkt. Uitstekend. Op het toe, naar de Vries, terug. En dan, ja, Ryan Lammers, die jongen is zo verschrikkelijk snel. Ik begrijp niet dat hij geen vaste plaats in het eerste heeft. Uh, en nee, hij is ook nog uh, uh, ja, een goalketter in feite. En uh, ja, maar het is iets anders. Hij zit bij de selectie, maar hij speelt in het tweede. En wordt uh, mag niet meer gaan ingooien. Dat heeft een keer ook gedaan nu. Naar, uh, even kijken. Uh, naar de berg, berg. Naar ja, de toets. De toets. draait, en draait, en draait, en draait. En die wordt bijna onderuit gewraaid. Samfert in, in, in de aanval. En die bal komt voor, maar niet bij uh, Vertoot. Wordt door uh, het verdiger van uh, Edo over de lijn gewerkt. Een nieuwe bestuurbehandeling voor een Edo-speler. Zuider gaat er naartoe. Ik vraagt inderdaad uh, assistentie van een verzorger. En die komt eraan met een, enkel een plisje water. En die doen. Dat is prachtig. En daar gaat ook nog een stand voor te zitten. Stel je toe, die gaat zitten. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Nou, dat schiet niet op, hè, zo. Nee, hij heeft wel hulp nodig. En daar komt wel een professionele hulp aan. Met, tas, met de tas, en met water en uh, wonderwater. Dat weet je op. Er zit wonderwater Ja, echt waar. Oh, die moet ik ook een keer nemen, denk ik. <laughs> Als je een schop krijgt, dan krijgt een prins water uit die, uh, uit die pols, pols dan dus is het waar over zwaar. Oh. geen pijn meer. Mm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed. <laughs> Zalink wordt nog even geholpen. Uh, ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het spel is stil op dit moment. Uh, ik denk dat de bal van is, het is in ter hoogte van uh, nou, een meter of twintig uh, van het doel Het toets staat weer moet die gewisseld worden dat kan niet want volgens mij hebben ze drie keer gewisseld maar hij moet wel even buiten de lijn denk ik ja ja gaat even buiten de lijn zullen ze zo een krijgen voor die schrijfster weer terug te mogen ja hij staat nu buiten de lijn de bal kan genomen worden ja dan komt de paard van de schrijfster Vertoet, uh, mag er nog niet in dat geeft nog steeds niks nou ja het zal nog steeds met die man hoe kan dat nou? nou goed het uh, van de heuvel goed gespeeld prima uitstekende bal hij, uh, hij deed het ten, ten, ten, ten, uh, ten koste van een overtreding kon hij die bal pakken maar het was een uitstekende bal want anders was uh, Edo erheen er geweest uh, goed gereageerd dus het uh, doet maar we nu weer in eindelijk weer tijd en daar gaat die bal over alles in er nee er kan nog naar uh, Edo erbij komen maar die bal gaat achter het doel van uh, Daan Kerkman niks aan de hand ...niks aan de handshow zoals dat heet. En, uh, ehm... mag die bal gar niet nemen. vijf dus meterlijn meetal hebben we totaal geen haast? Absoluut niet. Nu komt die bal pas. Iemand heeft hem moeten halen. En Daan Kerkman legt hem neer. Heel traag uiteraard totaal geen haast. Dansen staat nog steeds het 1 voor. En ik maak me sterk dat het zo blijft. laat ik dan geen rare dingen zeggen. <laughs> Want Edo heeft die bal weer. Gaat die bal naar voren toe. Philip van de Heuvel. Goed gedaan. Prima uit. Uh, Philip van de Heuvel moet ik zeggen. Goed gedaan. Goed verdedigd. En die bal is nu... ja, wordt weggewerkt. Oh, daar gaat uh, Lammers onderuit. Die bal zit ineens van richting veranderd. En Lammers gleed weg. Dus de bal is weer voor Edo. Dat met de moederhand op aanvalt. Echt tien uh, man om te helft van Zandvoort. En dit zandvoort weer de bal. Krasse uh, vries. Werkte hij verkeerd weg in de voeten van een tegenstander. Gaat die bal weer komen. En nu is het Stamford die die bal kan onderscheppen. En weer Edo in de bal nu. En dat is een heel simpel balletje. En uh, ik snap niet ik schrijf, ik denk, ik denk, dat die schijnt er verder niet af te dan Hij heeft er zin in, Joop, vandaag. Ja. Eerste wedstrijd na een hele tijd, dan zou je het weten ook. <lacht> Dan ga je lekker spijl ook, hè? Ja, precies. Tot diep in de nacht. Ja. Nou, die bal rolt heel zachtjes over de achterlijn. En daar Kerkman die heeft uiteraard geen haast om die bal te plaatsen. plaats te liggen. Kijk, dit blijft er spelen gewoon. Hij kijkt nu even naar de klok. Ik snap er helemaal niks van. Die klok zit al lang op 90 minuten hier. In het stadion. stadion is dus aan aan de steken. <lacht> Gelimiteerd aantal toeschouwers, ja. hè? Ja. ja. Let op de coronamaatregelen, Joh. Ja, nou, dan moeten ze hier geen controle hebben, want er zit het allemaal fout, hoor. Oh, god. Ja, dat is niet goed. Nee. Maar goed, ja, Edo weer in de handen zit. En blijven doen, we spelen het maar... mee. Nou ja, ja, we hebben tot vijf uur. Maar ja. ik weet niet hoe lang jouw er nog volhoudt, Joop. Heb je enig idee? Het is echt, het is echt lang meer. Nee, we kunnen het wel even uitproberen, maar uh, ja. nee hoor. Nee, anders laten we het hierbij. En mocht er nog veranderingen komen, dan horen we het wel van je. Nee, gele kaart in ieder geval voor Edo. Voor het aanvallen van de keeper. Uh, het, ja, Sanford heeft in ieder geval de bal op. En ik denk dat het zo'n beetje in de 95ste minuut is. Ja, nou we gaan ervan uit dat we deze, deze pot gewoon gewonnen hebben met uh, 1-0. Ja. Mocht er veranderingen komen, dan horen we het nog even van je, Joop. Dat gaan we doen. Mag ik je hartelijk danken voor de bijdrage vandaag? Dat mag vanuit het stadion <laughs> Ja, Ik vind hem wel briljant hoor. Oh ja. We, ja, dat wilde ik nog zeggen tegen je. had het over de niks aan de hand show. En toen moest ik meteen aan die uh, Rolf Wouters denken. Uh, die presentator die in één keer weer terug is. Van, uh, van een heel uh, verleden tijd uh, had hij, uh, vergeet je, tandenborstel, niet show en dergelijke. Kan je dat nog herinneren? Nee, nee, nou ja, in ieder geval die uh, foute presentator, die hebben ze weer bij SBS uit de kast gehaald na, na 20 ah, ja. of 30 jaar. Dus misschien kan hij die, die show gaan presenteren, dat wou ik ermee zeggen. Nou, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Eindelijk is dat het eindstijl. Kijk, <laughs> hebben, we hebben we het toch voor elkaar gekregen, weer volgepraat, heel goed. Het is een verlossende eindstijl uh, verstandwoord eh uh, wordt het pakt uh, wit. Ik, ik, ja het is tijd dat ik even kijk nee ik uh, bel jullie wel op het zijn andere uitslagen Oké okay, no. Oké okay, dankjewel Joop. Oké okay, tot later Hoi. Hoi. En zo zit ik uh, samen met uh, collega Jaap Koper weer in, helemaal in de piratentijd. Ja. Toen houdt allemaal van dit soort uh, goede singles uh, op de illegale radio. Uh. Toch Jaap, zo is het hè. Je hoorde Polycarmen Carmen en Down My Number. Een uh, heerlijke klassieker voor uh, alle freaks gedraaid op deze zaterdag. Het is drie over half vijf. Nou, de dieren van de week, ze komen er weer aan. Ja, en uh, ik blijf het proberen, want uh, Jasmine, als u die foto's ziet op de website van het dierenthuis... dan zegt hij van ja, die moet toch een thuis vinden. <laughs> maar helaas tot op heden nog niet gelukt. Dus we hebben het vandaag weer wederom over Jasmine en nieuw is Jip. Allereerst Jasmine nog een keer. Jasmine, haar kittens zijn allemaal de deur uit en nu is het voor haar ook tijd om op zoek te gaan naar een fijn huis. Jasmine is voornamelijk uh, heel erg bang en uh, we zoeken op, uh, voor haar naar mensen die echt veel geduld hebben met haar. Of het ooit een kat wordt die kan genieten van aandacht... Krijgen, uh, daar kunnen ze helaas geen inschatting over maken. Ze zoeken daarom een huis voor haar, uh, voor haar. In ieder geval een rustig huishouden... waar ze zichzelf mag zijn en de tijd krijgt. En een tuin voor haar is een must. Gaan we naar Jip. Jip is samen met Mister en Vena bij ons in het asiel terechtgekomen. Dit drietal zou samen geplaatst kunnen worden of individueel. Maar Jip vindt Mister wel erg leuk. Jip is soms al een beetje te aai maar is over het algemeen nog erg terughoudend richting mensen. Hij is erg graag buiten, zo graag zelfs dat we hem eigenlijk nooit binnen zien. We zoeken voor hem een plekje waar hij lekker de gang kan gaan... en waar hij de mensen, als hij dat wil, eventueel kan opzoeken. Hij zal een goede muizenvanger zijn, maar een echte knuffelaar wordt het waarschijnlijk nooit. En waar verblijven Jip en Jasmine, J Jip en Jasmine verblijven in het dierenhuis Kermland... Keesomstraat 5 te Zandvoort...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 Want ook Jip en Jasmine verdienen een thuis. Zo is het maar net, eh, Albertjan Dat waren ze weer de dieren van de week. Dus ga naar het kennen met dieren thuis. Eh, Nieuw-Noord. Helemaal aan het einde hier in eh, Zandvoort. Daar vindt het, eh, vinden zeg maar, alle dieren eh, uit de hele regio... die vinden daar een eh, nieuw baasje als het in ieder geval allemaal mee zit. Zo dadelijk eh, krijg je het gedicht van de dag. Gaat vandaag weer over de Tour de France. Want we zitten op de ene laatste dag. hè? Ja, de ja, ene laatste dag. Morgen... We hebben ook een live uitzending. Dus daar zijn we erbij als we over de Champs élysées rijden. Maar ik heb er twee liggen en je mag er één uitkiezen. Oké, maar het gaat over de Tour de France in ieder geval. Dat zeker. Dat is dadelijk het gedicht van de dag. En ja, dan gaan we ook meteen naar Frankrijk. En deze zouden we ook nog draaien. Ja, ja, ja. Komt ie aan. Command dier adieu. Franstalige muziek van uh, Françoise Hardy en Commande Dier Adieu. Wil ik het nog even met jou hebben over. Ja, want we zouden het nog even hebben over de shorts, weet je nog? Ja. Ja, want voordat je het weet is het vijf uur. We hebben het nog niet over die band gehad. Het was een uh, Nederlandse band die had in de jaren tachtig hadden ze dus één hele grote hit. En uh, dat is ook een uh, Franstalig plaatje, althans. Commande Safa heette, heette uh, dat plaatje. En daar deed ook een uh, Sandvoort er in die uh, band mee. We hebben het over Peter Wezenbeek van de, de dierenspeciaalzaak van De Grote Krocht. En uh, ja, hij zat als drummer in de band. En nu hebben we veel meer drummers uit de band. Hè. We hebben het al gehad over René van Kollum van Doe maar. Ook de drummer in de band. En dan hadden we volgens mij ook nog Edwin Gitsels. Was hij niet ook een drummer bij, uh, bij het drukwerk? Volgens mij wel. Maar we barsten van de drummers hier in uh, Zandvoort. Nou, we zouden hem in ieder geval nog even gaan draaien. Nou, past hij niet helemaal achter die plaat die ik net rijden, uh, Buiten dat er een klein beetje Frans, uh, Frans accent uh, in zit, zeg maar. Maar we gaan hem toch nog even draaien. De single van de Shorts. En à Savard. Heel andere muziek, hoor. Dat we ook een beetje Frans kunnen spreken. Commence af. Dat uh, lukt dan wel. En ook voor uh, inderdaad uh, deze groep uit de jaren 80 lukte dat prima. Je hoorde de single van The Shorts. En dat was uh, toen de tijd een uh, groot hit. Gedraaid zo op de zaterdagmiddag denk ik, van Rob, wat draai je nu? Nou, het uh, was een, een, een band uit de jaren 80 waar een, een Nederlandse drummer in zat. Een Zandvoortse drummer, uiteraard. En uh, dat was Peter Wezenbeek. Dus Peter, speciaal voor jou nog even de herinneringen opgehaald... met uh, de single Comment Sava. Als we het toch over Frans hebben, hè, dan gaan we even naar de Tour de France. Hoe is het daarmee? Ja, de tijdrit, uh, zo, zoals ik al zei, uh, van uh, La Plage de Belleville... is een loodzware klim voor een Tour. Uh, de uh, Van Gezenberg van 5,9 kilometer heeft een sterke percentage van 8,5%. En dat is de afsluiter van de tijdrit over 36,2 kilometer. Maar we zijn er nog lang niet, dus ik geef even een tussenstandje... voor de tijden onder de minuut. Uh, momenteel uh, als snelste is Remy, Remy uh, Cavagna uit Frankrijk... gevolgd uh, door David de la Cruz uit Spanje. En dat is de uh, snelste tijd is 57,54. David de la Cruz deed er 58,35 minuten over... En op de derde plaats voorlopig kracht Andersen de Deen met 59-54. Melderswaardig Kees Bol van Sunweb eindigde met 1.0518. Gaan we nog even kijken naar de starttijden van die belangrijke, de laatste tien. Om twee minuten voor vijf staat gepland Ton Dumoulin. Dat is die. Hij uh... Houdt ook geen rekening met onze uitzending, gewoon, hè? Nee, dat is gewoon slecht. Ja, directie. heel slecht. Tour Slechte planning. Die toerdirectie, daar hebben we het nog wel even over. Dus de Tom Dumoulin op 16,58 minuten de start. En de winnaar, of tenminste de gele truitdrager, ho, Albert Jan, niet te snel. Op 14 minuten over 5, Primo Roglic. Uh, dat is dus de leider in het algemeen klassement. Dus we zijn nog wel even bezig tot ongeveer uh, tien over zes. Dus ik zou zeggen... Uh... Zet u na vijf uur even de tv aan. Dan bent u weer helemaal bij of de radio op een Radio Tour. En om zes uur dan is ZFM weer uiteraard met Entertainment View met Fred Heij. Dankjewel voor deze tour, flits, Albert Jan. We zijn weer helemaal op de hoogte wat er vandaag speelt tijdens deze berg-tijdrit. Zo, zo heet het, toch? Of ja, niet? Klim, ja, klimtijd. klimtijdrit, klimtijdrit. klimtijdrit. Okay. Nou, en zometeen dus Tom Dumoulin... om Even voor vijf uur aan de bak. Ik ben benieuwd of hij nog een uh, plaatsje kan opschuiven. Zou wel mooi zijn hè? in het met Hef... En gewoon deze etappe winnen. Ja, hij heeft dit jaar een dienende rol gespeeld uh, in het uh, Daarom, dus we gunnen hem ook wel festival. wat. Ja. Dus bij deze, Tom, heel veel succes. Mocht je even luisteren nu naar de radio. Ja, je, weet het, je weet het maar nooit. Zo dadelijk gaan we ietsje later uh, doen dan gepland. Maar dan komt hij terecht aan het gedicht van de dag: de Tour de France. Ken jij uh, Set Sweet Dreamer? Nou, dit is de Franse uitvoering daarvan. Qu'on a presque peur, presque peur d'y toucher Elle est le bonheur impossible à rêver Elle ressemble un peu à ma chance J'ai presque peur, presque peur d'y penser Mais plus je la vois, plus je pense Un rêver Carolana, hey, je n'aurais jamais pu imaginer que tu viendrais. Mais alors si les pouvoirs de la fée C'est la beauté qui commence à rêver Car Je n'aurais jamais pu imaginer que tu viendras Semaine Je me suis fait prendre au piège Bon oh, mais j'aime ma prison Et c'est si bon de perdre la raison Un matin le printemps se donne Bien, je sais bien qu'il va s'en aller, mais j'ai tellement mieux que l'automne arrivait. Dat was Joe Dassin en Carolina. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Ietsje later, maar er komt hij aan. De Tour de France. De Tour. De Tour de France. Die volg ik al vele jaren. Met een transistorradiootje op het Zandvoortse strand. Met Theo Komen aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land. Jan Janssen won toen in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneet, Henny Kuiper en van Jopie Zoetemelk. De ploeg van Post niet te verslaan. Die hadden de gele trui weer aan. En Theo? Theo Komen zat weer achter op de motor... om de etappe te verslaan. De Tour... De Tour de France, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en van Hino. De Tour, de Tour de France, de tijd van mijn leven. De Mont Ventoux en Alpe d'Huez. Radio Tour van 2 tot 6. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemeen klassement. En straks, straks... Op de champs Élysées daar sprinten alle renners mee. Want in Parijs, in Parijs, daar worden de winnaars pas bekend. Jan Janssen won toen in Parijs, die pakte de eerste prijs. Het was genieten van de kneed, Henny Kuiper en Jopie Zoetemelk. De ploeg, de ploeg van post was niet te verslaan. Zij, zij hadden de gele trui weer aan. En Theo, Theo Komen, zat weer achter op de motor de etappe te verslaan.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 De Tour de France. De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand. Met Theo Koma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land. Daar de Haas Vrede, de ja, in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die Kuiper en van Jopie melk. De ploeg van Post niet te verslaan. Hadden de gele trui weer aan. En Theo Komen zat weer achter op de motor de eind dat we te verslaan. De Tour de France. De tijd van mijn leven, ik dames, mijn radio, de strijd van Joop en Vanilo, de tour de Frans. De tijd van mijn leven, de mond van 2 en op de US. radio -tour van 2 tot 6. Ja, je krijgt ik ga je kraken, ik ga ik met weer een loodzware etappe Ze strijden om het algemene klassement En straks op Champs-Élysées Daar sprinten alle renners mee Want in Parijs, daar is de winnaar pas bekend Ja, Jan, ze woont zo in Parijs Die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneten en die kuiper En van Jouw Wiesentemelk De ploeg van Post niet te verslaan Hadden de gele trap weer aan? En de komen komers op weer achter op de motor doe hij dat het nu De to the friends. Dat zeiden dus ze ook, op het moment over de historie van uh, Radio de Tour de France hoe dat eigenlijk begonnen is. Ze dus probeerden een soort radiopiraat na te doen en uh, daar werden ze dus enorm populair mee. Het hoor je ook duidelijk in die oude fragmenten die uh, Dries heeft gebruikt in deze plaat, de Tour de France. Wat geweldig, hè? Dan uh, dan beleef je het gewoon helemaal opnieuw als je deze plaat uh, hoort, de Tour de France. Van Dries Roefink naar het gedicht van de dag. Nou, nog even een beetje Pino D'Angelo. En dan gaan we alweer naar het laatste plaatje van uh, vandaag van Zandvoort op zaterdag toe. Hier, Maquella Idea. Dekkata in discotheca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato.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 Ha le idee, è maliziosa massa pratere, a vado un super bullo, no, un po' come te, e poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, dale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, attento lei lunga la lei ti farà girare in mondo senza avere mai le cose che pretendi eh, scusa. Lei san fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri se è scolata. Mi sembrava pelle andata. Ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me è sgusciata. Ma guardatolo, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho follata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi? Che idea. Ma vale idea non vedi che lei non ci sta. Che idea. Vale idea è maliziosa ma sa trattenere un super un nuovo buffo come te. E poi chi avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea. Vale idea non vedi che lei non ci sta. Che idea. Vale idea. Tu oh, scusa in cambio tu che En zo konden we toch weer op onze eigen manier het uh, feestje beleven. Zo op de Zandvoortse Radio. Van 2 tot 5 zijn wij er uh, niet van 2 tot 6, maar van 2 tot 5. In uh, Zandvoort op zaterdag. En dat gaan we morgen ook weer doen, hè? Met Zandvoort op zondag, Albert-Jan. Jazeker. Jazeker, dan zijn we er ook weer uh, tussen 2 en 5 uh, uur. Ja, en dan hebben we de finish van Le Mans. Ja, heel druk hebben we het in ieder en geval. En we gaan kijken bij die 55. Plus, uh, we gaan uh, aan, de, aan de gewichten, we, we, we, we gaan, gaan fitness, uh, Gezond doen. Ja, dus we gaan jij, heel gezond doen. Nou uh, ja. ja, Jelme Koper gaat uh, gezond doen. Uh, ja, oké. Okay. En uh, nou, morgen, natuurlijk, ook de uh, laatste etappe: dan is de optocht naar uh, Parijs van de Tour de France. Ja, oké. Okay. Dus dat wordt lucht op ja, een luchtig Ja, dat grammer. wordt een uh, Keesbolletje wordt dat? Ja, en we hebben een, ik heb een cd gekregen van Vinnie, die ken jij nog niet. Nee. Maar daar ga ik morgen een stukje van draaien en uh, dan ken je Vinnie wel. Oké, okay, en dat ga je ook nog in de uitzending doen, of niet? Dat ga ik ook nog in de uitzending doen. <laughs> oké, okay, nou dat gaan we morgen horen tussen ja, twee en vijf uur. En pit Report, dat is er vandaag ja, weer geschoten. Ja, dan absoluut. Maar dat, uh, dat doen we morgen ook. En we uh, hebben de de voetbalwedstrijd gewonnen voor de mensen die nu inschakelen. 1 tegen 0 tegen Edo. De eerste wedstrijd daar ja. hele tijd. En morgenmiddag wordt ook gevoetbald in de eredivisie en wellicht dat we wat tussenstanden te kunnen doorgeven. Oké, okay, nou, wij zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. En tot morgen. Life, Niet vergeten, okay. hè. 1 uur thuis, hè. uur thuis.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 When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purs your lips and whistle, that's the thing. Aye. Always look on the bright side of life. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.